Er zat een klein zigeunermeisje huilend op een steen. Huilend, huilend, helemaal alleen. Sta op, meisje lief, en droog je traantjes af. Kies een kindje uit de kring met wie jij hakken mag. Daar een grote gabber lachend op haar af Hij zei ik leer je hoe je haken moet Dus kijk nou niet zo maf Ze kreeg van hem een trainingspak En al na haar eerste les Was zij tien keer strakker, Veel strakker dan de rest